12 uur. Het NOS-journaal. We zullen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 Er wordt hard gevochten in het oosten van Libië. Tegenstanders van de Libische leider Gaddafi claimen... dat ze de stad Ashdabia weer in handen hebben. Vorige week heroverden aanhangers van Gaddafi die stad nog op de opstandelingen. Verslaggever Lex Runderkamp is in Benghazi, ook in het oosten. Lex, wat heb jij gehoord over Ashdabia? Is die stad inderdaad weer in handen van opstandelingen? We nou, zijn berichten dat de stad Ashdabia is ingenomen door de rebellen. Tot nu toe was het een, een, een, de grootste stad onder Benghazi...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 Uh, iedereen heeft alle watersmessen, keukenmessen, mitrailleurs uit de, uit de schuren gehaald en uit het vooruit uh, van Gaddafi die ze hier in handen hebben gekregen. En men verzamelt zich op platen, op uh, pleinen en in, uh, in parkjes, uh, waar vrienden elkaar opzoeken en ja, allemaal uh, uh, uitgedost in de auto's springen. En dan gaan ze, uh, reden ze gisteren, wat ook nu was, 30 kilometer naar het zuiden, om, zich, uh, uh, om te gaan vechten met de troepen van Gaddafi. Dus het is de sfeer in de stad hier is...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 De internationale operatie in Libië heeft een bloedbad... door de troepen van kolonel Gaddafi voorkomen. President Obama zei dat in zijn wekelijkse toespraak... op de Amerikaanse radio. Obama heeft in eigen land kritiek gekregen... vanwege de acties in Libië. Veel mensen twijfelen over de noodzaak van een missie... in nog een islamitisch land, na Irak en Afghanistan. Maar volgens Obama kunnen de Amerikanen trots zijn... op het succes van de operatie in Libië. Door de luchtaanvallen en het wapenembargo... zijn de troepen van Gaddafi ernstig verzwakt... omdat we snel hebben... Gehandeld, zei Obama, hebben we de levens van talloze onschuldige burgers gered. Bij het geweld in Syrië zijn volgens Amnesty International... de afgelopen week minstens 55 doden gevallen. Gisteren was de bloedigste dag toen troepen zeker 23 betogers doodschoten. Het geweld was het hevigst in Dara, waar de protesten acht dagen geleden begonnen. Gisteren kwamen uit nog zeven andere steden berichten over gevechten... en demonstraties tegen het regime van president Assad... In een aantal wijken van Damascus werd gevochten... tussen voor- en tegenstanders van Assad. In Daraa schoten militaire betogers dood... die een stambeeld van Assad probeerden neer te halen. Na zonsondergang zouden demonstranten de wapens, wapens hebben veroverd op het leger... en de militairen uit het oude centrum hebben verdreven.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 Het getij zal volgens de autoriteiten ervoor zorgen dat het met radioactief jodium verontreinigde zeewater wordt verdund. 30 kilometer uit de kust bij Fukushima zijn ook metingen gedaan. Daaruit bleek dat de concentratie radioactief jodium binnen de norm blijft. Op verschillende plekken in het land worden vandaag hulpacties gehouden... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Japan. In Rotterdam is een markt op de Japanse school. tattoe koning Henk Schiefmacher werkt voor Japan. In het Stadhuis van Almere is een Japanse markt. In Den Haag een Benefietconcert. En in Amstelveen is een Japanse bazaar. En daar was ook verslaggever Menno Reemeyer. In Amstelveen woont de grootste Japanse gemeenschap van Nederland. Met 3.000 à 4.000 mensen. En de klap is daar dan ook hard aangekomen, zegt deze mevrouw. Ja, een vriendin van mij. had gebeld. Joko, je moet tv kijken. En dat was een ramp. Ja. Echte. shocking. Ja. ja, beelden. Ja. En toen? En toen? Ik kon geen contact meenemen. met de uh, Japan. En eindelijk. Ik kon een uh, neefje van mij in, in uh, Kobe contact nemen. En oké, okay, voor, voor, voor hen was het ook een uh, dus onzekerheid. is echt uh, een ernstige situatie. De bazaar stond al gepland. Maar na de ramp was het doel al snel duidelijk... zegt William Wandel van de organisatie. Jazeker, het gaat naar het Japanse Rode Kruis, via de Japanse Kamer van Koophandel in de Nederland. En um, ja, uh, we proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen, maar uiteraard is het ook een manier voor ons om ons steentje bij te dragen, om iets te doen. De opbrengst is mooi, maar dat blijft een druppel op de groeiende plaat. En dat is ook niet erg, want het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de steun die ze krijgen. En Wat gebeurd is in Japan is echt een echte rampsituatie. Dus we willen graag iets doen. Dat is... En dank ook voor de Nederlandse steunen. We zijn heel veel dankbaar. Ja? <laughs> ja. Is dat belangrijk? Tuurlijk, Nederlanders uh, helpen ons enorm. En ze sturen ons e-mails en uh, vaccin. Alle dingen om Japaners te... Te hm? steunen. Ja, te steunen. Medeleven. Inderdaad, ja. Dat is echt bijzonder voor ons. Ja, dank u wel. Een paar weken geleden kwam de conservatieve regering van Groot-Brittannië... met stevige bezuinigingsplannen tot woede van veel Britten. Want vooral publieke voorzieningen moeten geld inleveren. Vakbonden organiseren vandaag daarom een demonstratie in Londen. Correspondent Cynthia Kroet in Londen. Cynthia, vakbonden verwachten 100.000 mensen bij die bijeenkomst. Gaan ze dat halen, denk je? Ja, ik sprak net met mensen van de organisatie en ook de agenten hier... die zeggen dat het voorspelde aantal van zo'n 100.000 tot zelfs 250.000 man... Uh, zeker gehaald zou worden. Ik sta zelf nu bij Ambankment, midden in het centrum van Londen, uh, het verzamelpunt eigenlijk van de demonstratie van vandaag. En ja, het is al ontzettend druk. Er zijn ook onder andere speciale bussen ingezet om vanuit alle hoeken van het land uh, mensen hier naartoe te krijgen. Wie lopen er mee in de demonstratie? Ja, de vergingen hebben gevolgen voor een hele grote groep mensen uit de samenleving. En dat zie je ook hier. Uh, er zijn mensen met een baan in de publieke sector, maar ook gepensioneerden en families. En ook studenten zijn hier weer in grote getalen aanwezig. Uh, wat je ziet, dat dit wel veel verder gaat dan alleen de studentenprotesten die we nog kennen van, van eind vorig jaar? Mm -hmm. Ik sprak bijvoorbeeld net met een, een maatschappelijk uit Manchester, die helemaal hierheen is gekomen omdat haar baan waarschijnlijk gaat verliezen. Het centrum waar zij werkt, krijgt geen subsidie meer. Ja, en zo zijn er talloze voorbeelden van vooral lokale initiatieven te noemen die, uh, die geen of minder geld krijgen. Denken de demonstranten dat ze echt nog iets kunnen terugdraaien van die uh, bezuinigingsplannen? Ja, dus moeten zeggen zelf geloven ze natuurlijk van wel. De organisaties mm -hmm. uh, die zeggen dat zo'n overheid zo'n groot proces niet kan negeren. Maar goed, de regering zelf gaf eerder aan dat de prioriteit in dit geval gewoon het, het wegwerken van het begrotingstekort is en dat daarvoor de bezuinigingen echt nodig zijn. Ja, de mars staat op het moment van beginnen en hij eindigt in Hyde Park. Uh, gaat daar nog iets gebeuren? Ja, het is de bedoeling dat uh, de mars hier over zo'n uur vertrekt. Uh, en dan doet de groep er zo'n twee uur over om bij Hyde Park aan te komen. Uh, daar wordt vervolgens één grote demonstratie, één groot protest van, van alle verzamelde mensen gehouden. Uh, daar zijn gastsprekers uh, en er is ook muziek. En uh, ja, dat, dat wordt heel erg groot. Oké, okay. Cynthia Kroet in Londen, dankjewel. Goed. Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen... is er nog geen Nederlander ingeslaagd een medaille te veroveren. Maar wellicht komt daar vandaag verandering in. In Apeldoorn is Sebastiaan Timmerman. Sebastiaan, vanmorgen was de eerste ronde van het Keirin met de Teun Mulder. In 2005 was hij wereldkampioen op dat onderdeel. Gaat hij dat dit jaar weer doen? Ja, of hij zo'n 1-2-3 wereldkampioen wordt, dat, uh, dat zal een lastige zaak worden. Maar hij is wel goed in vorm, hoor. En hij uh, heeft zich uh, uiteindelijk, nou ja, niet met gemak... maar wel overtuigend geplaatst voor de halve finale, voor de tweede ronde. Had wel een lastige heat. Won van Shane Perkins onder meer. En trouwens ook van uh, Roy van den Berg, en andere Nederlander. Perkins, de Australier, was eigenlijk de sterkste tegenstander op papier. En dat bleek ook in de praktijk. Kwam in de laatste ronde van die Keirin sprint die over uh, 2,5 ronden gaat uh, nog behoorlijk sterk terug. Maar strandde uiteindelijk op een centimeter of 10. En Mulder dus door naar de halve finale. Roy van den Berg moest het vervolgens doen in de herkansingen. Maar werd in de herkansingen definitief uitgeschakeld van dat Keirin-toernooi. Teun Mulder, je zei het al, keer wereldkampioen geweest in Los Angeles. Maar hij staat, stond ook al zeven keer op rij in de finale. Vandaag kan de achtste keer op rij worden dat hij de finale gaat behalen. Staat dus in ieder geval in de halve finale. Verder zien we vanmiddag Marianne Vos nog in actie op de scratch. Daar moet ze revanche gaan nemen voor de puntenkoers van de eerder deze week... waar ze toch een beetje anoniem mee reed. En we gaan het omnium afmaken bij de mannen, maar daar doet Tim Veld niet mee voor de prijzen. Gisteren was hij slecht op de puntenkoers en ook slecht op de afvalwedstrijd... waardoor hij naar beneden zakte in het algemeen klassement. reed een redelijke achtervolging vanmorgen, werd daar negende opgeklommen... naar de zestiende plaats in het algemeen klassement. Maar wel ver achter de leider uit Nieuw-Zeeland, Shane Archbold. Dat maken we dus vanmiddag af en we we beginnen dan met het vrouwenomnium, het onderdeel waar Kirsten Wild in actie komt. Maar de grootste medaillekansen zijn vandaag dus voor Marianne Vos op de scratch en vooral voor Teun Wilder op de kei. Sebastian Vettel start morgen bij de eerste Formule 1-wedstrijd van het seizoen van pole position. In Australië was de wereldkampioen bijna achttiende sneller dan Lewis Hamilton. De wedstrijd in Melbourne is de seizoensopening geworden omdat door de onrust in Bahrein de wedstrijd daar werd afgelast. Eerst verkeersinformatie. Bij de ANWB, Erwin de Hart. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat een file tussen Afrit Bunschoten en Afrit Soest van 6 kilometer. En op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Meerse en Maastricht, 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. De opstandelingen in Libië claimen de belangrijke olieplaats Ajdabia te hebben heroverd. Op verschillende plekken worden hulpacties gehouden... voor de slachtoffers van de aardbeving in Japan. En in Londen wordt gedemonstreerd... tegen de bezuinigingsplannen van de regering.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 onderzoeksjournalistiek van de VARA en de VPRO. Max van Wezel. hele goede zaterdagmiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. Straks opnieuw aandacht voor de leerlingen van het Islamitisch College Amsterdam, dat binnenkort moet sluiten. In Groningen protesteren vanmiddag de vrachtwagenchauffeurs, maar eerst... Wat betekent de nucleaire ramp in Fukushima voor de toekomst van de kernenergie in Nederland? Is het wel een goed idee van Maxime Verhagen om een tweede kerncentrale in Borstelen te willen bouwen? Luistert u naar het verslag van Kees van der Bos. 1981. Een van de drie noodvoedingswaterpompen raakt defect. Met de handbediening wordt een noodstop uitgevoerd. 1984. Door een extreem lage waterstand kan op 12 januari geen koelwater meer worden ingenomen uit de Westerschelde. Uit onderzoek komt naar voren dat de pompen niet werken omdat de kleppen vastzitten door roest. 1986. Bij het testen van de transformator ontstaat een storing en valt de elektriciteit uit. Door een menselijke fout komt slechts één noodstroomdieselaggregaat in werking. 1987. Op 10 oktober is er een probleem terwijl de centrale vol in bedrijf is... Van de drie diesel-aangedreven pompen werkt er slechts één. Dit voorkomt dat door onvoldoende koeling een kernsmelting optreedt. 1989. Zeven storingen aan noodstroomdieselgeneratoren. 2006. Er zijn 17 storingen in de kerncentrale. Bij vier gebeurtenissen is reactorsnelafschakeling noodzakelijk... en in drie gevallen treedt een noodstroomsituatie op.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 over Fukushima en Borselen en de kwetsbaarheid van lichtwaterreactoren. Ik ben Herman Damveld, ik ben zelfstandig onderzoeker en publicist... en ik hou mij al sinds 1976 bezig met de kwesties van kernenergie... ongelukken met kerncentrales, opslag van radioactief afval. U hebt deze week een lijst gepubliceerd... met 372 bedrijfstoringen in de kerncentrale in Borselen. Waarom? Uh, ik weet dat er ook bij de kerncentrale in Borselen uh, storingen zijn geweest. Dat ook soms het uh, noodkoelsysteem het niet deed. Of dat er problemen waren met dus de, de aggregaten. Uh, dus ik dacht van ja, er wordt heel snel gedaan van uh, de Japanners. Uh, nou, die hebben voor alles fout, ge fout gedaan. En hier is het beter. Dat is ook de indruk die je snel kunt krijgen uit de Nederlandse media. Ja. Maar in feite zijn er ook in uh, Borstel toch wel een aantal situaties geweest... waarin heel wat stappen werden gezet op weg naar een groot ongeluk. Dus ik wou... Uh, met deze lijst uh, gewoon uh, laten zien... Uh, dat er ook uh, in Nederland wel ernstige situaties zich voor hebben gedaan. Ik ben Kees Andriessen, gepensioneerd, dus emeritus hoogleraar. Natuurkunde uit Utrecht. Kees Andriessen werkte tot eind jaren 80 bij de KEMA... het onderzoeksinstituut voor de elektriciteitssector in Arnhem. Daarna deed hij in opdracht van de overheid onderzoek naar de hoge temperatuurreactor, naar het verkorten van de levensduur van kernafval. En hij was de samensteller van het handboek over kernenergie uit de jaren 80, Kernenergie in Beweging. Het onderzoek waar hij zich bij de KEMA mee bezighield, ging over de mogelijke gevolgen van een kernsmelting in een lichtwaterreactor. En bijna alle kernreactoren in de wereld zijn van dat type. Ook die in Fukushima en in Borselen. Anders legt uit waarom hij dat onderzoek deed. Omdat ik dacht dat het allemaal wel meeviel. Er is in de jaren tachtig een, een artikel van Levinson en Raam verschenen. Die hebben gewoon een overzicht gemaakt van wat er aan ongelukken gebeurd was. En, en alle sprookjes als het ware eruit gehaald van wat is er nu echt gebeurd. En er kwam een beetje het beeld naar voren van het valt wel mee we zijn ten onrechte heel erg bezorgd. en dat, dat heb ik dus willen verifiëren. Ik heb dus gedacht, ik, ik ga meten. Ik ga het gewoon meten. En geen fantasieën en theorieën, gewoon meten. En u dacht, dan komt het uit, dan valt het mee. Dan is dat weer een argument voor kernenergie. Ja, eigenlijk heb ik dat gedacht. Ik wilde gewoon een bijdrage leveren aan de, aan, aan de introductie... en ook aan het veiliger maken en acceptabeler maken van de kernenergie. In die tijd was ik er eigenlijk helemaal van vervuld. Dat, dat was het. Dus om, laten we zeggen, om een sociale maatschappelijke reden. U had een boodschap. Ja. ja. Ik, heb, ik heb gewoon in die brede maatschappelijke discussie meegedaan. In de bekende rokerige achterzaaltjes. En uw standpunt was dan: dat moeten we doen, kernenergie? Ja, ik herinner me ergens in Drenthe in het plaatsje dat ik ook met Herman Damveld nog wel gediscussieerd heb. Een naam die hier vandaag weer terugkomt. En uh, dat gaat allemaal heel in het vriendelijke, maar we waren het heel erg met elkaar oneens. De brede maatschappelijke discussie was een door de overheid in het begin van de jaren tachtig georganiseerd debat over de voors en tegens van kernenergie. Dat initiatief was een reactie op jarenlange demonstraties tegen kernenergie die op veel steun konden rekenen bij de bevolking. Uit enquêtes bleek in die tijd stevast dat een flinke meerderheid tegen was. In 1985 besloot het toenmalige kabinet Lubbers tot de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Maar toen kwam de ramp in Tsjernobyl in april 1986. Op dit moment wil de regering ook een nieuwe kerncentrale laten bouwen, in Borselen. En nu is er Fukushima. In de lijst met 372 incidenten in Borselen die Herman Damveld maakte... staan zeven incidenten beschreven waarbij de noodstroomvoorziening in het geding is. Er wordt dus de indruk gewekt van... het kwam in eh, Fukushima door de tsunami, hè, de aardbeving en de tsunami... daarom viel alles uit, maar het komt ook voor zoals bijvoorbeeld in de kerncentrale Borselen... Eh, dat ook zonder tsunami en zonder aardbeving... ook allerlei veiligheidsvoorzieningen het eh, uitvallen. Zoals bijvoorbeeld in 1986... dat toen ook eh, de pompen die zorgen voor de noodkoeling het niet deden. En dat is dus ook eh, de eh, noodstroomdieselaggregaten... Zeg maar dus de laatste hulpmiddel, dat die toen ook eh, uitviel... En toen was men in staat om snel een schakeling te leggen... met de kolencentrale die vlak naast de kerncentrale staat. En daardoor werd de kerncentrale van stroom voorzien. En dat is belangrijk, dus, dat een kerncentrale... Dat is, ja, een van de ergste dingen namelijk uit risicoanalyses van kerncentrales... is juist uh, de stroom valt uit en, van, en de noodstroomvoorziening doet het niet. Dat heet dan in het Engels station blackout. Dat uh, behoort tot de ernstige mogelijke storingen van kerncentrales. En er was bijvoorbeeld de kerncentrale in Borselen toen al aardig uh, naar op weg. We leggen de lijst met incidenten voor aan kernenergiedeskundige Kees Andriessen.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 had het op dat moment geen grote gevolgen kunnen hebben. Nee, al deze dingen hebben geen grote gevolgen gehad. Maar dat maakt ze niet minder ernstig. Er zijn dus ongeveer zes of zeven voorvallen... en er is nooit iets ernstigs gebeurd in Morselen. Maar het had dus best gekund... wanneer hij dus net onder iets andere omstandigheden had gefunctioneerd. Vrijwel geen van de 372 incidenten heeft de kranten gehaald. We hebben er slechts een paar kunnen vinden... Het incident uit 1986 zat daar niet bij. Integendeel, op 11 maart, dat is twee weken nadat de naburige kolencentrale moest bijspringen... staat er een bericht in de Provinciale zeeuw met de kop... wisseling van splijtstof in kerncentrale vlot verlopen. En de woordvoerder laat weten dat de hele operatie zeer voorspoedig is verlopen. Een jaar later, in 1987, is er weer een storing met de noodstroomvoorziening...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 Ja, dat kan helemaal niet. Ja, het kan wel, maar het is onacceptabel. Dus het, het heeft met de bedrijfsvoering te maken... met de technische installatie, met onvolkomenheden daarin. En ja, dat moet je niet accepteren. Wie verwijt u dat? Ik bedoel, is dat dommigheid? Is dat slordigheid? Is dat onoplettendheid van de overheid? Wat is, wat is hier het probleem? Het probleem is waarschijnlijk het functioneren van de KFD... De kernfysische, de kernfysische dienst. De kernfysische dienst, ja. Die, die, die zou moeten zeggen van dit kan zo niet. Dat moet je repareren, dat moet je uitbreiden het systeem. Uh, en als je dat niet doet, dan sluiten we je uh, totdat je dat gedaan hebt. De controle door de overheid. Ja, ja. Niet streng genoeg. Uit mijn herinnering uh, weet ik, uh, in de jaren tachtig zat ik dus in deze materie. En ook wel heb ik gesproken met dus de Franse uh, overheid. Die een enorm aantal... Uh, gevaarlijke, laat ik maar zeggen, reactoren in Frankrijk... Eh, onder controle moet houden en voor de veiligheid zorgt. Ja. En die is verschrikkelijk streng. En ik denk er wel eens... Ja, ik heb er met, wel eens met Van die Frans over gesproken. En die haast een militaire aansturing... om te zorgen dat daar dus niks fout gaat. En ik kreeg wel eens de indruk... dat het in Nederland allemaal een beetje toch... Uh, ja, uh, in de minne geschikt wordt... en er niet te veel over gepraat wordt. Dus het... Het controlesysteem is ook altijd een overlegssysteem. Op zijn Hollands, het poldermodel. Ja, zo mag je dat wel zeggen, ja. De controle in Nederland is te slap, vindt Kees Andriessen. De kernfysische dienst grijpt niet krachtig genoeg in. De lijst van Herman Damveld laat zich lezen... als een opeenvolging van mogelijke calamiteiten. Maar, zo leggen we hem voor, het is wel steeds goed gegaan. Ja, gelukkig is het uh, telkens goed gegaan. Maar in mijn lijst laat ik zien dat er toch verschillende keren situaties zijn geweest dat het uh, toch een beetje ging van nou dat het net is goed gegaan. Dat men soms net de stroomvoorziening weer op gang heeft gekregen. Dus de omstandigheden waren tot nu toe voor de kerncentrale borzelen heel gunstig. Gelukkig maar, want ik zit natuurlijk niet te wachten op grote ongelukken met de kerncentrale. Maar er zijn toch wel, vind ik, situaties geweest die mij al heel lang te denken hebben gegeven over of we wel door zouden moeten gaan met de kernenergie. En bij de kernenergie, dan wordt ook telkens gezegd... Van, ja, de kans dat er wat fout gaat, is heel klein. Maar we moeten dan altijd bedenken dat ook al is de kans... eens in de honderdduizend jaar of zo, dat het ook morgen kan gebeuren. Oud-hoogleraar Kees Andriessen wijst op een nog veel structureler probleem. Het type-reactor... De zogeheten lichtwaterreactor is kwetsbaar. En dat type staat in Fukushima en in Borsele. Het is dus in wezen dus een reactor waar behalve het uranium water in zit. En het water heeft als functie om de, de heetgemaakte, dus de splijtende reactor uh, uranium te koelen. Dus water is koelmiddel. Ja. En tegelijkertijd is het dus een, wat we noemen een moderator, een stof waarin neutronen... Die ontstaan bij de splijting worden afgeremd. tot ze zo langzaam zijn dat ze weer in staat zijn verdere splijtingen te veroorzaken. Dus er zijn wat detailverschillen. maar qua basistype zegt u. is het dezelfde soort reactor als ja. die in Japan? Concept uranium plus water. Ja. En, de, en de, die keuze impliceert een hogere vermogensdichtheid. Ja. Maar u zegt dus, laat ik even dat weer terugpakken. De, het meest voorkomende type kerncentrales. met kokend water, die hebben. Een groot probleem namelijk als de stroom uitvalt... en dat zien we nu ook in Fukushima al uh, twee weken gebeuren... dan loopt die temperatuur maar op, maar op, maar op... en dat wordt onhanteerbaar. Ja, wanneer dus de, de uh, reactor door nawarmte heter en heter wordt... dan komt hij al snel in het temperatuurbereik tussen 1000 en 2000 graden. En op dat moment is de reactor chemisch instabiel. Dan gaan allemaal chemische processen lopen die je niet wilt... Een van de bekendste processen is dus de vorming van waterstof... de ontleding van water aan metalen. En uh, die waterstof die kan wanneer die met lucht in aanraking komt... gewoon exploderen. En dat is wat we nu al wekenlang meemaken ja, in Japan. Een serie waterstofexplosies. En die schokgolven, in ieder geval van de waterstofexplosies... hebben dus die gebouwen in Japan ernstig beschadigd. Er zijn uh, schokkende foto's van. Oké, okay, en terugpakkend naar uh, Borstelen. In theorie is dat een gevaar wat zo'n type centrale, ook zo'n type centrale als er in Borselen staat, bedreigt? Ja, ongetwijfeld. Um, de, de kans dat het uh, fout gaat zoals in Fukushima is laag. Daar is iedereen het mee eens, daar ben ik ook, ook mee eens. Maar nog een keer, het hangt af van de aanwezigheid van dus elektriciteit als het erop aankomt. Ja. En men zegt wel eens, uh, we hebben in Zeeland geen... Uh, geen uh, vloedgolven en een tsunamis te verwachten. Dus waar maken we ons druk over, zei ik mensen... probeer te zien wat dat punt is. Het ging niet om die schokgolf van, van die vloed. Het ging om het niet aanwezig zijn van elektriciteit. En dat kan natuurlijk in Zeeland ook gebeuren. Ja, sterker nog, in deze lijst staat dat het probeer een aantal keren... Dat het kan gebeuren, ja, ja. Ja. ja. Het is gebeurd, al. Het is gebeurd, ja. Het eigen onderzoek van Kees Andriessen, dat hij deed in de jaren tachtig toen hij bij de KEMA werkte, bracht hem tot het inzicht dat het pad van de lichtwaterreactoren verlaten moest worden. En er is een alternatief. De hoge temperatuurreactor. Die hoeft niet beveiligd te worden met noodkoelsystemen, omdat die, in tegenstelling tot wat de naam suggereert, niet zo heet kan worden. Maar er is een probleem. De HTR-reactor is een stuk duurder had ermee te maken, maar het had, het had met meer te maken. Want ik zag dus ook de... Mij ging het uiteindelijk om de brede maatschappelijke context. Ik, ik, ik vond niet kennis interessant omdat, omdat ik die proeven wilde doen. Die pro proeven moesten een, een breder doel dienen. Het was goed voor de maatschappij. Ja, of, of was het wel zo? Daar kwamen vragen over. Ja. En uh, nou ja, en... Uh, toen liep ik er tegenaan, ik, voordat ik dus in, als we in problemen of in discussie kwam met de, met de, de, de, de directeuren. Uh, van, van, moet dat nou wel? Uh, waarom hebben jullie bijvoorbeeld nooit uh, krachtig uh, die ontwikkeling van die HTR, dus die verlagen uh, vermogensheid, dicht, dichtheidsdirectoren gesteund? Waarom moet het maar steeds... Uh, uh, weer verder met die waterreactoren, met General Electric voorop... van zeggen, we kunnen ze echt wel veiliger maken. En het was allemaal maar PR, daar kon iedereen doorheen prikken. Ja, daar geloofde ik. ik dus niet in. Dus ik, ik, ik, ik werd voorvechter, intern, gewoon, je moet het meer aan die... En, en toen was er een programma, PINK. Pro, uh, een project, in stand had ik nucleaire kennis. En, en er zaten alleen maar waterreactoren in. Het ministerie van Economische Zaken. Ja, en er werden dus de krachten gebundeld van alle mensen die in die kernenergiezaak aanwezig waren. En zeiden: waarom staat de HTI er niet in? Dat heb je toch ook. Ge... Dus nou, ik, ik, ik, ik waakte geïrriteerd door, door de, de overheersende industriële of e economische belangen in die sector. Ja, wat is dat het wat u zag? Als je gewoon logisch nadenkt of op inhoudelijke gronden... dan was het eigenlijk niet zo'n moeilijk probleem. Dan koos je voor die veiliger type reactor. Ja. Toen ja. u die keuze maakte, kostte dat uw carrière? Daar kwam het wel op neer. Want, want ik, ik heb daar dus gewoon vrijuit over gesproken. Ik heb een paar gehouden voor die HTR in het uh, sectorblad. En ik heb de drukproef... Uh, nee, toen de drukproef er was, toen liet de directeur mij, uh, meneer Klein... op het matje komen van uh, wat is dit... Ik zei, ja, het is mijn mening. Ja, dat, dat publiceren we zo niet. Of alleen met een uh, opmerking van een directie dat, dat het het niet mee eens is. Denk er maar over na. En na een week toen uh, liet hij me bellen. zei van, uh, je moet het terugtrekken. En het was een interview. Dat heb ik dus niet gedaan. En vanaf dat moment heeft het uh, conflict zich heel snel ontwikkeld. En wat moest u precies terugtrekken? Dat hele artikel. Ja, maar welk stukje vonden ze zo erg? Alles. Integraal. Het hele, het hele betoog waarom we van die waterreactoren naar, de, naar die gasreactoren moesten. Ja. U was een spelbreker. Ja, dat was het. Zo simpel was het. Ja. En, en, en toen gingen u de ogen open. In die zin, toen zag u hoe belangrijk economische belangen waren tegenover wetenschappelijke inzichten. Nou ja, het waren in ieder geval mijn inzichten. En in. over alle wetenschappers, uh, uh, dat moeten ze dan maar zelf zeggen. Maar mijn inzichten, gebaseerd op al diepgaande studies... en tien jaar uh, met veel inzet, die, die, die zeiden van uh, zo moet je niet verder. Maar ze zeiden niet tegen u, het is onzin wat je zegt, anders Dat klopt niet. Ze zeiden, misschien klopt het wel, maar je moet het niet zeggen. We wilden het niet horen. En toen, en toen is er een situatie ontstaan dat, dat ik uh, gewoon onder curatele kwam. Ik mocht niet uh, schrijven uh, over die dingen meer. Tenzij uh, mensen die ik dus eigenlijk helemaal niet hoog achter... maar gewoon typetje bazen mijn, mijn, uh, met een rood potlood door mijn teksten heen gingen. En dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik zei, dan houd ik mijn mond wel. En na drie jaar uh, in, in die drie jaren waren heel moeilijk voor mij. Want ik denk, ja, waarom zit ik hier eigenlijk nog? Maar ik was toen uh, 50. En dat vind je moeilijk meer. Uh, hè. Dus uh, een, een baan. Kees Andriessen werd buitenspel gezet. In 1993 schreef een Kema-directeur dat hij maar beter weg kon gaan... naar een baan waar hij niet botste met bedrijfsbelangen. Na de kema ging hij, in opdracht van de overheid... de HTR-reactor verder onderzoeken. De rapporten daarover liggen voor ons op tafel. Maar veel is er niet mee gebeurd. De voorstanders van kernenergie blijven zich richten op lichtwaterreactoren. En Kees Andriessen kwam dan ook hard in aanvaring met de atoomlobby. Ja, dat woord dat moet je gewoon gebruiken. Het was dus de, de, de kernlobby. En ik was deel daarvan, want ik argumenteerde en ik had een zekere status... en ik uh, was in het nieuws en ze vonden het allemaal wel best, want ik diende hun belang... En toen dat niet meer het geval was, heb ik dus ook hun, hun macht ontdekt... door te dreigen met ontslag en, en mij te melkorven en al die dingen. Nee, ja, de wereld moet niet denken dat je, dat je mond doodgemaakt gemaakt wordt. Dat hoor ik de Jan, Jan Blom nog steeds zeggen. Ja, ik werd dus wel mond dood gemaakt. Bestaat die nog steeds, die atoomlobby? Nou, ik zweer het, bestaat nog steeds... Hij, eh, het zijn natuurlijk eh, langzamerhand andere namen. De jongere generatie deed op, maar je hoort nog steeds dezelfde. Kijk, de, de lobby betekent gewoon een bepaalde boodschap naar buiten brengen. En liefst met, met eh, verhindering dat andere geluiden naar buiten komen. En eh, constant en, en, en erop wijzen dat het voordelen heeft... dat, eh, dat de mensen die in windmolens gelopen, dat die idioten zijn ook al wordt het dan wat chique gezegd en dat het veel te laat komt. En al die verhalen van de jaren 70 en 80, die hoor je niet precies hetzelfde. En soms wel een beetje absurd hoor, want vorige week Tim van der Hagen... die ging uit Professor in, uh, in Delft. Ja, hoogleraar directeur van het Reactorinstituut waar ik ooit ook gepromoveerd ben... Die stond daar dus voor het instituut. En je zag dat hele instituut achter hem. Van links de reactor tot rechts de nieuwbouw. En hij stond ervoor in een groen gazon. En legde uit van nou de, de, de hit is er nou wel uit. En de, de, er zullen nu verder geen uh, onverwachte dingen meer gebeuren. Geen explosies. Ik denk dat we het ergste echt wel gehad hebben. En dat dus nu, we hebben steeds, sowieso steeds meer tijd. Doordat de warmteproductie minder en minder wordt. En uh, men krijgt de situatie nu langzaamaan uh, in orde, denk ik. En een paar uur later, bam, dat was de derde waterstop-explosie. Dat is dus lobby. Hij gelooft het echt, denk ik. Zijn inzichten zijn zo dat het. Uh, anders zou hij dat ook niet zeggen. Hij heeft natuurlijk zijn eigen integriteit. En dat, dat, dat wil ik absoluut niet twijfeltrekken. trekken. Maar het is gewoon natuurlijk een. Propagandistische Uitspraak. En als je dan ook nog een paar uur later in het ongelijk wordt gesteld door de natuur. Ja, dat is niet zo sterk. Dus daar heb ik wel een beetje om gelachen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die vorübergehende Stilllegung van alten Atomanlagen in Deutschland als rechtskonform verteidigt. Dat sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag. Herren, Bund und Länder sind sich einig, dass diese Abschaltung. ...durch rechtliche Verfügung der Aufsichtsbehörden der Länder angeordnet wird. Das Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren, kurz Atomgesetz genannt, sieht genau das vor. Also eine Anlage vorübergehend stillzulegen, bis sich die Behörden klarheit über eine neue Lage verschafft haben. Bondskanselier Angela Merkel in de Duitse Bondsdag, vorige week donderdag. Ze verdedigt het besluit van haar regering... om zeven van de zeventien kerncentrales stil te leggen... in verband met de ramp in Japan. Dat zijn de zeven oudste Duitse kerncentrales van voor 1980. Maar ze zijn allemaal jonger dan de kerncentrale in Borselen. Eén daarvan is de kerncentrale in Biblis. Herman Damveld. Biblis hoort dus tot de kerncentrales die nu door de Duitse regering ook tijdelijk stilgelegd zijn. En Biblis A en B behoren tot de kerncentrales die eh, grote kans lopen om nooit meer in bedrijf te komen. Maar het zijn kerncentrales die jonger zijn dan Borselen. Uh, de Duitse regering die uh, heeft dus nu in de gaten dat uh, de bevolking anders aankijkt... tegen de risico's van kerncentrales uh, dan een tijdje geleden nog... En uh, reageert daar dus nu op. Tot slot, Kees Andrisse. De echte belangen, die zitten dus in die waterreactoren en die willen op die weg verder. Die zeggen van we hebben de vierde generatie of de vijfde generatie. Maar dat zijn steeds dezelfde dingen. Met steeds meer toeters en bellen om de kans te verkleinen dat die smelt. Dus de, de noodstroomvoorziening, weer een backup, weer een backup. En dan dit en over dat. Hm. Ja. Het ja. zijn, zijn eigenlijk inherent onveilige systemen die je met heel veel toeters en bellen probeert zo veilig mogelijk te maken. Ja, dat is het, ja. ja. En toch de tweede kerncentrale bij Borstelen die gepland is of die gepland gaat worden, dat wordt weer een. Uh... Ja, Frans ding. Ja. De zoveelste generatie, maar het is dus gewoon een drukwaterreactor. Het is allemaal het, in uw ogen, verkeerde type. Ja, het is verkeerde type, ja. Maar geïnvesteerde belangen zorgen ervoor dat, dat die weg uh, gevolgd blijft worden. Ongetwijfeld. En dat is uh, een beetje wanhopig om tot die conclusie te komen. En uh, ik kan me daar ook niet echt druk over maken. Ik word er ook vooral verdrietig om. Want je ziet het eigenlijk allemaal voor je ogen gebeuren. En die weg gaan we. En het einde van het nucleaire systeem, ja, dat, dat, dat maak ik niet meer mee. Dat zal nog heel lang duren. De lijst met 372 storingen kunt u vinden op onjo.nl... de website voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroep. We hebben een reactie op de lijst gevraagd... aan de directie van de kerncentrale in Borselen. Ze wilden liever geen interview geven, maar schreven... onze organisatie kent tal van in- en externe waarborgen... die de veiligheidscultuur in stand houden en verbeteren. De cyclus van continu verbeteren leidt tot installatieverbeteringen... tijdens jaarlijks onderhoud of tijdens het tienjaarlijkse onderhoud, als de kerncentrale wordt aangepast aan de best beschikbare techniek. Zo leiden afwijkingen die zich in het verleden hebben voorgedaan... tot verbeteringen in het heden. Dat is een continu proces. De kernfysische dienst laat weten... we zien erop toe dat de kerncentrale borstelen... uit elk incident opnieuw lering trekt... Dat kan leiden tot technische maatregelen, andere procedures, opleiding enzovoort. Dat is een permanent proces waar soms nog een schepje bovenop gaat... zoals in 2006 toen na een oplopend aantal storingen... een pakket verbetermaatregelen is afgedwongen. Sindsdien is het aantal storingen weer gedaald. Beide verklaringen staan dus op de website www.onjo.nl. Professor Van der Hagen hebben we het verwijt dat hij een pro-kernenergielobbyist is voorgehouden. Hij had geen behoefte daarop te reageren. U hoorde een reportage van Kees van der Bos, Jochem Masman, Gerard Leenders en technicus Alfred Koster. Argos. Radio ONJO. Ja, deze rubriek maken we samen met de collega's van ONJO.nl.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 Met hoeveel uh, ouders, hoeveel kinderen? Ik had gehoord van een veneer van mij, ze zei rond de honderd. Een fragment uit Argos van 5 februari... waarin we de opkomst en ondergang van het islamitisch college Amsterdam reconstrueerden. Twee leerlingen vertelden dat ze het jammer vinden dat hun school komende zomer dicht gaat. Dicht vanwege een tekort aan leerlingen en een gebrek aan kwaliteit. In die uitzending kwam ook de Amsterdamse onderwijswethouder... Lodewijk Ascher aan het woord. Hij zei niet blij te zijn met het plan van een groep ouders... om hun kinderen thuisonderwijs te laten volgen... in plaats van ze te laten inschrijven bij een andere school. Ascher wilde daarover met de ouders in gesprek gaan... en desnoods via de rechter een stokje steken voor hun plan. Inmiddels zijn we zeven weken verder... en vroeg Argos-redacteur Huub Jaspers... wethouder Ascher naar de stand van zaken. Meneer Asscher, ja. begin februari onthulden wij dat 97 ouders met kinderen... op het Islamitisch College in Amsterdam hun kinderen thuisonderwijs willen gaan geven. Na aanleiding van die uitzending werden kamervragen gesteld. Die zijn deze week beantwoord. De minister zegt dat eigenlijk zeer onwenselijk te vinden. Maar zegt ook de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk. Ja, u, de verantwoordelijke wethouder. Ja. U gaf eerder ook al te kennen dat onwenselijk te vinden. Wat heeft u gedaan in de tussentijd? Uh, nou, ik heb uh, meteen aangegeven, ook al bij jullie in, uh, in de uitzending... dat ik het niet acceptabel vind dat een, uh, een groep van honderd jongeren... op die manier uh, eigenlijk het onderwijs zou verlaten. Ja. Dus ik ben in gesprek gegaan, eerst op een oude avond... Uh, nou, een hele rumoerige oude avond met een groep ouders en een woordvoerder... namelijk ja. degene die het organiseert. Meneer Ibelatse. Meneer Ibelatse. En ook heel duidelijk gemaakt waarom ik dat nou eigenlijk zeg. Ik vind dat kinderen recht hebben op onderwijs. Ja. Dat is niet om ze te plagen, maar dat is juist om hun toekomst... In, in onze westerse samenleving zo goed mogelijk te garanderen. Ik heb ook gezegd daar, u krijgt nog een nadere brief van mij... en iedereen, alle ouders zullen worden benaderd... voor een gesprek met, uh, met mijn leerplichtambtenaar. Ja, die gesprekken die zijn in volle gang. De meeste uh, uh, ouders zijn ook bereid tot zo'n gesprek. Mm -hmm. En wat je merkt is dat heel veel ouders uh, toch heel gevoelig zijn... voor het ultieme argument, wat is goed voor je kind. Mm -hmm. Ik heb gemerkt dat naar aanleiding van die gesprekken... steeds meer ouders zeggen van nee, ik wil mijn kind toch op een school inschrijven... in Amsterdam of in de buurt van Amsterdam... en niet meer kiezen voor dit, uh, dit avontuur van thuisonderwijs. Met hoeveel ouders is intussen gesproken? Zeg maar van de 83 gezinnen weet ik dat er in ieder geval van 43 gezinnen nu gesproken zijn. Ongeveer de helft. Uh, dus daar gaat het over uh, ongeveer de helft. En dat het overgrote merendeel daarvan hulp accepteert. Heel graag hulp wil. Bij het vinden van een andere school. Mm -hmm. En een beperkt deel, op dit moment geloof ik negen ouders... nu nog vasthouden aan, uh, uh, aan dat idee van het thuisonderwijs. Ik heb ook een mail gekregen van een aantal scholieren die bedanken... Uh, voor de hulp van, van de leerplichtambtenaar... omdat ze eigenlijk toch heel graag naar school willen. Ja. En de ouders die tot nu toe nog niet bereid zijn... om naar een andere school te kijken... die beroepen zich op dat ze een recht hebben op, op thuisonderwijs? Die beroepen zich op die uitzonderingsbepaling in de wet. Uh, maar ik ben daar nog niet mee klaar. Omdat ik denk, ja... Uh, veel van de ouders hadden eigenlijk geen idee waar ze voor getekend hebben. Ik kreeg 100 exact dezelfde brieven van mensen die zeiden... we kiezen voor thuisonderwijs, maar mensen zijn een beetje bang gemaakt... Uh, over hoe hun kinderen behandeld zouden worden uh, in de stad. Ze zijn een beetje bang gemaakt over hoe het op andere scholen aan toe gaat. Bang gemaakt door wie? Nou, door de, degenen die dit allemaal organiseren. Die beweren dat, uh, dat, dat er niet duizenden andere kinderen in Amsterdam zijn... die hun eigen identiteit hebben, hun eigen godsdienst... maar die wel gewoon hun school doen... en die wel meedoen aan, uh, aan de Amsterdamse, de Nederlandse samenleving. Hmm. Meneer Ubelatse onder andere? Nou, die heeft daar op die oude avond uh, toch een potje... Nou ja, op, op hoge toon uh, hele felle stellingen. Uh, kinderen zouden worden vernederd, zouden slecht worden behandeld. Dat is natuurlijk onzin. Ja, er komt discriminatie voor, helaas in onze samenleving. Maar nee, verreweg de meeste scholen, de meeste leerkrachten... Die gaan heel liefdevol om met de kinderen die ze onder hun hoede hebben. En die willen daar het beste uit halen. Heeft u nog gesproken met meneer Ibuolazzo ook in de tussentijd? Nee, die heb ik niet meer gesproken. Nee. En u zei um, in onze uitzending ook dat u het Openbaar Ministerie de vraag zou voorleggen... of deze ouders, hè, de rest van de ouders in ieder geval... die niet hun kinderen naar normale school willen laten gaan... of die inderdaad een recht hebben om dat te doen. Heeft u daar al antwoord op? Nou, ik ga door tot augustus. Hè. De school gaat in de zomer dicht tot augustus met het overtuigen van al die ouders... dat ze hun kind moeten inschrijven op een gewone school. Ja. Dat is goed voor die kinderen. Als er nou uiteindelijk toch een groep is die volhardt. dan zou ik dat beschouwen als uh, je kinderen thuis houden in strijd met de leerplicht. Dus dan zou ik het openbaar ministerie vragen om die ouders te vervolgen. Ja. Uh, dat is wat ik doe. En, en dan kan vervolgens de rechter beoordelen... Uh, naar aanleiding van zo'n klacht... Uh, of dat al dan niet terecht is... Inmiddels heeft ook de minister gezegd dat zij het niet beschouwt als een recht... Hè, om, om, om kinderen thuis onderwijs te geven. Wat wel bestaat is onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling van de leerplicht. Maar ook de minister heeft gezegd dat het niet de bedoeling is... voor zo'n grote groep nu in Amsterdam dat toe te gaan passen. Ja, de minister heeft zich heel duidelijk achter, achter ons standpunt gesteld. Daar ben ik ook heel erg blij om. Het is belangrijk dat uh, ouders ook van die kant te horen krijgen... nee, de gemeente Amsterdam neemt het terecht op voor het recht op onderwijs van jouw kinderen. Nu hoorden wij in onze uitzending wel... kinderen zeggen dat er nog problemen waren bij scholen... waar ze eventueel terecht zouden kunnen en willen. Bijvoorbeeld over de kleding die ze dan uh, mogen dragen. Heeft ja, dat... u daar nog zicht op? Is dat bij die ouders die nu wel bereid zijn om, om te kijken naar een andere school? Is dat een probleem? Nou ja, kijk, weet je, er zijn er in het leven zijn er heel vaak dingen... die net niet precies zijn zoals je ze zelf zou hebben gewild. En dan maak je een afweging en dan kies je voor de toekomst van je kind... Ik weet dat er scholen zijn in Amsterdam waar ze wat strenger zijn met kleding... en scholen waar ze wat minder streng zijn. Nou, dat kan ook allemaal prima in de stad. Ik nee. ben ervan overtuigd dat er voor al die kinderen wel ergens een plek is. Maar uh, het is niet zo dat alle eisen van alle ouders altijd kunnen worden ingewilligd. Op die avond zeiden, uh, zeiden mensen... kijk, uh, de manier van, van kleding, dat is uiteindelijk een, een uiterlijk iets. Wat wij willen is respect voor de identiteit... Uh, respect voor de eigenwaarde van onze kinderen en goed onderwijs. Nou, dat is iets wat je in Amsterdam echt kan krijgen. Hoe gaat het verder nu? U gaat nog spreken ook met de rest van die ouders? Al die ouders die krijgen een gesprek. Al die ouders die zullen we uh, proberen te overtuigen dat we ze kunnen helpen. Tot nu toe het feit dat het grote merendeel inderdaad eigenlijk toch zijn kind naar school wil, dat steunt me in de gedachte. Ja, die ouders die wisten ook niet precies wat, waar ze voor tekenden. Dus dat maakt de testen duidelijker dat die kinderen het ook verdienen. dat we er zoveel aandacht voor hebben. Als er dan toch nog een groepje overblijft. dan is het aan de rechter. Ja, u bent optimistisch, hoor ik. Ik ben optimistisch over, uh, over wat deze kinderen. gewoon nog in, uh, op een normale school kunnen gaan bereiken. Nou, in augustus zullen we het weten. Oké, okay, dag. Argos. Cario onyo. Je kunt je voorstellen dat in een Europa. met open grenzen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 De voorzitter van Transport en Logistiek Nederland, Alexander Sackers, hield in Argos van 18 februari een pleidooi... voor liberalisering van het goederenvervoer... door goedkope Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs hier te laten werken. Nederlandse chauffeurs vrezen dat hierdoor hun baan op de tocht komt te staan... en dat de uitbuiting van de oost europeanen alleen maar erger wordt. En daartegen wordt vanmiddag in Groningen geprotesteerd. Edwin Atema is van FNV Bondgenoten, afdeling Noord. W wat is het probleem, meneer Atema? Nou, het probleem is dat de werkgevers de weg een beetje kwijt zijn. Die uh, pleiten voor een uh, nog verdere liberalisering als dat nu al gaande is. Ja, dat zullen slechts uh, de verladers, wat eigenlijk de vijand uh, van de werkgever is, uh, uh, die zullen daarvan profiteren. Die lachen zich dood met, uh, met de werkgevers die dit standpunt bepleiten. Uh, die denken nog, nog goedkopere tarieven. En wat zijn de gevolgen voor de vrachtwagenchauffeurs? So, Excuses, sorry. Wat zijn de gevolgen voor de vrachtwagenchauffeurs? Nou, dat, ze, dat ze de Nederlandse chauffeur uh, op straat wordt gezet en er een, een, een Pool, Roemeen, Bulgaar of Moldaaf uh, op de vrachtwagen rijdt. En wat is daar erg aan eigenlijk? Nou, in beginsel is dat helemaal niet erg. Alleen onderaan de streep zien we dat die mensen uh, nou, onder erbarmelijke omstandigheden gewoon uh, leven en uh, nou, heel slecht betaald worden. Wat gaan jullie vanmiddag precies doen daar in Groningen? Nou, we hebben een ludieke, ludieke actie. We gaan proberen om uh, de achterban van TLN uh, een beetje wakker te krijgen. Want uh, ook een groot deel van de achterban van TLN die zou zeer nadelige gevolgen ondervinden als het uh, wat verder geliberaliseerd wordt. Hoezo? Het uh, opengooien van de binnenlandse markt, dat is uh, de natte droom van de werkgevers. Uh, wij zien uh, uit de cijfers dat uh, daar waar er nog een klein beetje geld verdiend wordt, dat is die binnenlandse markt. Ja, dat denken wij, dan moet je een verhaal lekker <laughs> buitenlandse vervoerders niet laten rijden. Ja, dus en, u, hoopt eigenlijk, feitelijk... u hoopt eigenlijk de werkgevers tegen elkaar uit te spelen? Nou ja, ja, we hopen dat ze het licht gaan zien. Want wij horen uh, uh, gewoon aan de uh, tafels waar we zitten bij de werkgevers. In het uh, individuele overleg horen we ook dat, dat die werkgevers ja, er ook uh, helemaal niet mee eens zijn. Want kun je zeggen, de gro grotere de, uh, transportondernemers, die, die willen liberaliseren. Die willen die Europese markt, die willen goedkoper Moldaviërs. En de, de kleine voor de binnenlandse markt hebben daar eigenlijk niet zo'n belang bij? Nee, kijk, de, helemaal, helemaal de, de, de eigen rijders die, die tln en ja, die zijn er al helemaal tegen. Uh, maar kijk, ja, ik kan me voorstellen, als je de supermarkt bevoorraadt... Dan zit je er niet echt op te wachten dat, dat de buurman, hè, wat van de oorsprong ook met Nederlander is, het met buitenlandse kentekens gaat doen, en wat onderaan mijn streep, dat cabotage, daar hebben we niks op tegen. Maar uh, de Nederlandse werkgever en de Europese werkgever, die is zo creatief, die richt gewoon een netbedrijf bedrijf op in het oosten. En komt met buitenlandse vrachtwagens in Nederland het werk doen, enkel om, uh, om gebruik te kunnen maken van goedkope arbeidskrachten. Is het toch niet een beetje nationalistisch wat u zegt? Nou, als u goed luistert, dan zeg ik van uh, die mensen moeten gewoon eerlijk behandeld worden. He, we hadden vroeger uh, de VOC en dat vonden we toen ook, normaal met de slavernij. En ik denk als we over 10, 20, 30, 40 jaar kijken naar wat hier nu in het vervoer gebeurt. Dat we terugwerken, dan met terugwerkende kaart zou ik zeggen van jeetje, mina, dat dat allemaal heeft kunnen gebeuren. Dit is moderne slavernij? Ja, absoluut. Uh, absoluut. U was uh, zelf in Polen om onderzoek te doen naar ja, hoe die werving van Poolse chauffeurs dan, uh, dan in zijn werk gaat. Hoe, hoe werkt dat? Nou, niet alleen de werving. We hebben gewoon een, uh, van een paar bedrijven zijn we gewoon op afgegaan. Nou, bij een aantal bedrijven vonden we helemaal niks. Dat was gewoon een, een flatgebouw in Warschau. En daar zaten we dan 30 bedrijven. Kwamen we daar ter plekke achter dat er meer Nederlandse transportbedrijven daar gevestigd waren. We zijn bij chauffeurs thuis geweest. Uh, bij, bij Poolse chauffeurs. Ja, dat, dan, dan schrik je je eigenlijk nog meer dood. Dus dat je, dat je het van hier ziet. Hè? Je bent daar dan en dan denk je van jeetje mina, dit gaat wel heel raar. En wat vindt u er raar aan? Nou, de, de, dat je in een flatje in Warschau uh, uh, aanbelt... En op het adres waar we een Kamerverkoophandel uitdraaien hebben... uit de Poolse registers, dat we 30 bedrijven zitten... en degene die de deur open doet, die zegt, nou, hier zit helemaal niks. Het zijn gewoon Het postbus ja. zijn postbusmaatschappijtjes. Ja. Ja. Er waren van de week eerder acties bij het bedrijf Butter in Dronten. Die doen een aardappelenvervoer. Uh, wat was daar aan de hand? Nou, er is, um, naar de mening van de chauffeurs... Uh, aardig wat aan de hand. De directie vindt dat er helemaal niks aan de hand is. Maar de druppel, waar de emmer beter over is dat er een Poolse chauffeur ontslagen is... Uh, dat bedrijf heeft meerdere malen aan hun personeel kenbaar gemaakt dat ze de wedstrijd met twee teams speelt, met een Pools team en met een Nederlandse team, en dat de directie verder gaat met het team wat het leukste is. Dus dat is nogal een dreigement naar je personeel. En zijn dat de Nederlanders of de Polen die het leukste team zijn? Nou ja, onder de Polen zijn uh, de helft goedkoper, dus de, de, de, die zijn de, de veel adem, leuker. Uh, wat, wat, wat, wat het leukste team gaat worden, oh. maar daar hebben wij als vakbond van gezegd met onze leden van we moeten zorgen dat er één team komt te staan. Nou, daarvoor zijn we ook naar Polen geweest en dat gaat hartstikke goed. En toevallig werd de leider van de Polen die werd heel toevallig ontslagen. Nou, dat uh, viel nogal verkeerd bij de Nederlandse chauffeurs. En er is een actie gevoerd en de directie loopt nou te piepen... Uh, dat ze helemaal geschrokken zijn van de actie en uh, erg, erg schade, schade. Ik denk, ja, uh, ga dan met de vakbond in gesprek, want dat willen ze ook niet. U, u vindt dat de werkgevers de weg kwijt zijn? Ja, in dit geval zeker. Want er, er komt dan een duurde advocaat op de proppen. Die spreekt onder allemaal dingen. En dan wordt het te spannend te roepen. Zeg, ja, maar dan moet je bij de directie in Polen zijn. Terwijl het dezelfde aandeelhouders zijn die hier ook aandeelhouders zijn van het bedrijf in Nederland. Dus daar zie je gewoon het verstoppertje spelen van, van de werkgevers. Succes met uw strijd tegen de moderne slavernij op de weg, meneer Atema. Dat gaat lukken. En een middag. middag. u wel. En dit was Argos. En we zijn er volgende week weer met uh, nieuws en dingen die volgens ons best in het nieuws zouden moeten komen. Straks Tros in bedrijf. Met onder meer moeten de havens van Amsterdam en Rotterdam fuseren. Nou ja, zegt toen Ajax en Feyenoord toch ook niet. En aandacht voor Ruud Kornstra. Hij is duurzaam ondernemer en hij wil in de Eerste Kamer. En dan ook nog ZZP'ers, zelfstandige zonder personeel... raken steeds meer in financiële nood. Daar kan ik u alles van vertellen. Maar dat gaan de collega's bij de Tros ook doen. Goed weekend en ik wens u een stralende toekomst.